Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 700.000 mensen in ons land zijn ziek door roken. Ze hebben bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekte of de longziekte COPD. Dat zegt de organisatie die rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wil maken. Dat is nog een flinke uitdaging, weet deze kinderarts. Het allerergste is dat het aantal jongeren en kinderen en tieners toeneemt... En dat is gewoon een direct gevolg van de, ja, wat mij betreft, criminele tabaksindustrie... die er gewoon voor zorgt dat, de, uh, dat er vervangingsrokers komen. En dat zijn in dit geval tieners die levenslang verslaafd zijn gemaakt... omdat ze expres heel veel nicotine in zowel de vapes als in de rookwaren stoppen. We wisten natuurlijk al dat roken slecht is... maar het is voor het eerst dat de cijfers van alle ziektes bij elkaar zijn opgeteld. Webshops zijn veel geld kwijt aan pakketjes die verdwijnen. Bij winkels die telefoons en andere dure spullen verkopen gaat het per maand soms om tienduizenden euro's. Maar ook kleinere shops hebben er last van. Een deel van de pakketjes verdwijnt onderweg, maar dat is niet het enige probleem, zeggen de webshops. Nou, het is en-en, dus, dus ze, ze verdwijnen ook. En ik, ik weet ook, dat het, hè, we zijn daar veel over in gesprek met uh, vervoerders. Uh, hè, dus dat, Er moeten meer zekerheden worden ingebouwd. Uh, maar we zien ook gewoon crimineel gedrag aan de kant van de consument. Volgens haar zeggen steeds meer mensen dat ze een pakketje niet hebben ontvangen. Terwijl dat wel zo is. Webshops zijn dan verplicht om het nog een keer op te sturen. En Italië wordt waarschijnlijk een stukje groter. Zwitserland heeft toestemming gegeven om een deel van de grens met het land te verplaatsen. Die grens die loopt daar normaal gesproken over het hoogste punt van de berg Matterhorn. Maar dat punt is de afgelopen 50 jaar ruim 100 meter richting Italië verschoven. Dat komt doordat de gletsjers op de berg steeds verder wegsmelten.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 Ja Hans, dancing in september, hè? Ja, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer in de, laatste, de laatste zaterdag in september. Ja, maar ja, dat is en, uh, uh, uh, de eerste uh, zaterdag in oktober.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 ja, over camping Overcamping voeren Er is een motie of, uh, geweest. Nou en, ja, inderdaad. beter al was van. Je bent politicoloog. Uh, politicoloog, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> en daarna hebben we um, uh, Kees uh, Rutgers. En die gaat uh, praten over uh, uh, het meezingfeest van André Haas. Dus ja, dat is volgende de, week inderdaad. Keer al. Ja, zeker. Ja. Nou goed, dat is het in het eerste uur. Vol uur moet ik zeggen. Vol we gaan uur. In, het, in het tweede uur uh, hebben we een uh, reportage van uh, Haarlem 105.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 Nee? Nee, nee, oh. nee? nee, ik ben niet van het gokken. Je bent niet van het gokken? Nee, Oké, okay, nee, nou, nee. Het kan wel wat opleveren. want ja, dat ik weet je, ik. ik. zal je zeggen, in Amsterdam-West is er afgelopen week een vrouw geweest... die won weer 108.000 euro met een jackpot. Pot voor pillenpap. Maar dezelfde mevrouw, drie maanden eerder... won ze 1,2 miljoen ook nee, met een jackpot. In hetzelfde... <laughs> in het, ja. Dus ja, god, ik wil gaan reclame maken voor, uh, je wel voor een een hangen. het casino. He? Maar het kan geld opleveren, maar... ik moet er wel bij zeggen, meestal... Leef gewoon, ja. ja, mijn vrouw heeft natuurlijk daar jarenlang, 40 jaar gewerkt. Ja, die heeft heel lang gewerkt Ik dus heb he? wel eens wat verhalen gehoord over deze en gene die uh, wel eens maar, wat. Maar meer verhalen die. Uh... Vroeger in, de, in de 80 jaren kwamen ze met uh, vuilniszakken vol met geld kwamen ze binnen. Ja, nou, die Chinezen die kunnen ja. er nog wel steeds wat van ja. volgens mij. Maar goed, uh, uh, ik kom er ook weinig hoor. Vroeger wat meer, maar nu uh, tegenwoordig meer. Wil jij morgen gaan fietsen nog? Uh, morgen wordt het redelijk weer.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 Uh, ergens in Amsterdam. Ergens in Amsterdam. Okay. Amsterdam. Ja. Maar iedereen kende, je, kende ja. je waarschijnlijk al, maar nu hebben ze je beter leren kennen. Ja. En je veel... moeder is er ook bij. En, en, ja. Uh, ja, welkom. Morgen. Welkom Judith. Uh, je hebt het allemaal helemaal begeleid, neem ik aan. Ja, klopt. En, uh, want hoe oud is Ruben? <laughs> Ruben is 14. 14. 14. Mooie leeftijd, man. Ja, zeker. absoluut. Nee? <laughs> wanneer word je 15? Uh, 31 januari. Oh, okay. Kijk, dat is een mooie dag. Ja. En uh, ja. tot, tot welke leeftijd mag je meedoen aan het Junior Song Festival? Uh, tot veertien. Tot veertien? Okay. oh Ik dacht dat was ook ouder, uh, nee, tot tot was er ook oudere, tot achttien. Tot Oh, Tot 14. oké. Okay. Ja. Nou, dan dus zien we je over een jaar of vier, vijf... Uh, een ja. echte Eurovisie Songfestival of niet? Ja, misschien wel. Wil je dat doen? Um, lijkt je het, dat wel? Het, het lijkt me wel leuk, maar ik denk dat ik het niet heel... Ja, misschien ik denk als ik voor gevraagd zou worden... dat ik, dat ik het sowieso doe. Uh -huh. Maar ik weet niet of, het, of, ik dat echt, dat, of ik dat echt wil. Ja, ja, ja. Hoe ben je er toe gekomen om te gaan zingen?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 meer kansen om te winnen had ik nog steeds een uh, ballet. Ja, ja, ja, ja. Hey, en ik begreep dat jij uh, heel graag in de musicalwereld verder zou willen, hè? Ja. Uh, wa waarom trek je dat zo aan? Uh, nou, ik heb uh, in de musical Lemise Rabelen gespeeld. Okay. Oh, Lemise zo. Ja, in Lemise Gavele. Goeiedag.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 Dat is, al, dat dat is in absoluut een verplichting. Ja, een verplichting. Ja, ja, ja. De dag dat school niet meer helemaal goed gaat... is de dag dat we ook eventjes alles opzij zetten. Ja, ja dat lijkt me ja, ook. heel het begin van de zomervakantie heb je een mooie film opgenomen. Ja, ook. Ja? Pot? Pot. Okay. Welke film? Je een heel leuk film. Juffrouw Pots met Tigo Gerland. Oké, is die al in de bioscoop of niet? Uh, die komt uh, in 2025 in de bioscoop. En wat speel je daar? Uh, dan speel ik de rol van Tarek. Oké. Okay. Ja. Goh, je bent echt. Uh, goed, is, man. Uh, wat, is jou, wat is jouw relatie met Zandvoort? Wonen jullie in Zandvoort? Um, nou, ik ben eigenlijk al mijn hele leven in Zandvoort. Eigenlijk wel sinds. Um, wat nou, was dus, ik? Hij is eigenlijk grootgebracht op Camping Zandervoort. Oké. Okay. En dat is heel mooi, want ik zie nu Geert staan. Ja, ja die goed, komt straks ja. in de uitzending. En, um, ja, en dat heeft ons heel gelukkig gemaakt, altijd. Ja, ja. maar nu definitief in Zandvoort begreep ik. Ja. ja. Wonen. wonen.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 Ik zeg, okay. hoe kan dat nou? Ik zeg, nu al. Ja, ze, ze, nu al. ze zegt, hier zijn we 100% van over Wat leuk, wat leuk. Ja, goed hoor. Ja, nee, en het, het, goed. In het kwartet State Tuned won, hè? Ja. Het, uh, wat vond je daarvan? Ja, superleuk. Iedereen, ja? Ja, we zijn zo'n hechte groep geworden. En ah, iedereen gunt het elkaar wie er winnen. Oh, dat is leuk. Ja. Nou, zullen we gaan luisteren, Hans? Ja, misschien, ja ik, ik Want, ben heel uh, benieuwd. Ja. ja, ik heb het niet gezien, helaas. We zijn, dat, uh, we zijn enorm trots op de, als zandforters. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Goed gedaan. Een mooie carrière voor je dat Svap prachtig zijn Absoluut. Zijn En dan kom je over uh, vijf jaar kom je nog eens een keer. Absoluut. Ja. Nou, dan heeft hij geen tijd meer denk ik hoor. We gaan nu nou, luisteren naar, uh, naar Ruben en The Color of My Heart. Bedankt voor de collers. Colors. Colors, yeah. Colors yeah. Super goed met jou. Maar toch zei ik niet. Want dat was hoe ik alles deed. Ik had gezegd, zat ik hier nu niet. Zie samen daar niet alleen. Vroeg het eerst gekwetst, het was een. In mijn verdriet, maar het heeft me wel gemaakt tot wie ik ben.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 Uh, of transformeert ze uh, voor de toekomst. Uh, zoals waarschijnlijk ook Halfweg, ja, zoals je bedoelt. World Sugar City, ja. uh, maar ook een aantal uh, nou, wat grotere panden in uh, het centrum van Haarlem. Die uh, worden getransformeerd tot uh, kantoren of uh, tot luxe appartementen. Wauw. Nou, dat is een, een heel mooi uh, streven van uh, de heer Prins. Ja, om deze gebouwen ook ja. te laten voortbestaan. Ja. En meneer Prins heeft... Uh,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 dat kwam denk ik ook door de financiële crisis tijd. En toen uh, is meneer Prins gaan zoeken naar alternatieven... om het marmer uit andere landen te halen. Uh, maar dat is wel uiteindelijk allemaal verwerkt in China. Omdat daar de mensen ja, het tot, op, tot in detail ja, kunnen verwerken. Heel kundig, ja, heel ja. Ik geloof dat er tien zeecontainers uiteindelijk allemaal naar Elswoud zijn gebracht... Wow. Om, uh, ja, om het landhuis uh, helemaal af te bouwen... En, uh,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 Ja, het is te koop uh, bij de boek, boekwinkel uh, De Vries en van. De Stokken. De Vries en Stokken, ja. Die ja. is te koop. Uh, in Haarlem, hè? In Haarlem. Ja. En ook online is het te koop voor 65 euro. Uh, nou, en.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 Seventeen, I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces. Please the ones who serve They only get what they deserve The I Ja, ik weet er alles van. Het is zeven minuten over half elf. We gaan kruipen richting uur. Maar daar zijn we nog niet, want naast ons is komen te zitten Geert Seidsenma van Camping Zandenvoerder. Welkom, Geert. Dank je wel. Het is niet de eerste keer dat je bij ons bent. Nee, dat is geen Het is een beetje. Ja, ja, ja. Je weet in ieder geval waar je moet zijn. Ja. Weet het Ja, maar de Afgelopen dinsdag, daar is een motie vreemd. ...van de partij Zee... Uh, ...ter sprake gekomen en daar is over gestemd... ...en die hield eigenlijk in... ...dat de bouw van chalets... ...op uh, chemex ...direct gestopt zou moeten worden. Nou, die motie is verworpen met... ...wat was het, 12 tegen 4? 12 tegen 4, ja. ja en anders was het uh, 11 tegen 5 geworden... Ja. ...om de PVV niet...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 Lars, die hebben een mooi uh, stuk geschreven. De, van Rijen, ja. Lars van Carré, Ja, klopt. En er staat in over uh, diversiteit van recreatie. Maar op dit moment komen er alleen maar bungalowparks in Zandvoort. Uh, hm. En wat ik altijd zeg: Zandvoort wordt het sant aan de Noordzee. Je kan hier straks alleen nog maar met een Ferrari en een dikke portemonnee naartoe. Maar niemand met een tentje of een, een, een kipcaravan kan niet meer in Zandvoort terecht. Nee, erg moeilijk. Uh, net uh, daarbuiten wel, hè? in, in uh, Bloemendaal. Er is nog ja. een grote camping, maar ja, ja het is ook eigenlijk ja, te weinig nou, voor. Ja, ik lees net nog een stuk van Lars, dat hij uh, van Zandvoort uh, over vier jaar, dat is dan denk ik twee jaar geleden, een bruisende dorp wil maken. Een jaar rond. Het, het jaar rond <laughs> ja. Maar ja, ja, dit ziet er niet heel bruisend uit op deze nee, moment. Nee, nee, nee. Jullie hebben, dat kwam ook in die commissievergadering te sprake, al.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 Ik sta over drie jaar nog op de kennis, nou, zeker uh, de Van harte gefeliciteerd dank Ja, mee. dankjewel. <laughs> ja. Maar uh, wanneer komen die rechtszaken? Heb je enig idee? Nou, ik denk dat we uh, voor die opzegging ergens uh, volgend jaar... Uh...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 Die moeten laten zien wat ze daarvoor zitten. Die zijn mm -hmm. gekozen door de burgers van Zandvoort. En die zitten daar niet als zaal opvuld. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou Geert, ik wens je enorm veel succes. Uh, het, het, het einde is nog niet in zicht. Dankjewel. Ik je wel, neem man. aan dat je, dat je ooit nog wel eens terugkomt hier. <laughs> uh, bedank, bedankt voor je komst. Heel bedankt voor de en, uh, ja, uh, Ik kan je alleen maar succes wenden. Ja. ja heel veel Heel handig. veel sterkte. Heel veel sterkte. En we gaan nog een muziekje draaien oh, Oké, okay. komt ie aan.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 Ze bracht mij, maar die voor mij is vrij.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 Ik mij hem vrij.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 in de laatste jaren dan in het wapenverzond. Ja, ja, ja. Dus 18 keer al. Ja, twee keer uh. door corona niet. Okay. Oh ja, natuurlijk, ja. ja. Anders het er twintig zijn. Ja, oh, je we ja. meteen één jaar na zijn dood, ja, ben je meteen begonnen Ja, meteen begonnen, meteen begonnen ja. Oké. Okay. Hoe, hoe, 20 jaar geleden, het was veel het nieuws de afgelopen ja, ja, week. Ja, ja, ja. Hoe heb jij dat toen beleefd in die tijd? Kun je het nog herinneren? Uh, ja, ik... Want jij uh, was toen al een fan van een Amerikaan, ja, of niet? Ja, altijd een fan van en de En je mezelf. werkte bij de Telegraaf? Ja, ja. Als journalist? ja.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 Dus dat was wel indrukwekkend. Je ja. was niet de enige, zag ik. Nee, nee. Maar toen had ik al het idee van... nou ja, uh, we gaan hem... Uh, elk jaar... Uh, gaan we hem proberen te eren. Ja. En dat, uh, nou ja, Want dat, dat was goed, uh, goed georganiseerd toen... He, dat afscheidfeest in de arena. Ja. Dat ja. moeten ze natuurlijk in, in een paar dagen regelen. Ja, dat was heel... Ja. Maar het was wel knap gedaan Zoveel inderdaad. veel mensen, die, ja, dat, ik kan me niet herinneren... dat er uh, nee, waarom rare je dingen gebeurden. Nee, maar ja. het Mezingfeest... Wat, uh, wat, wat kunnen we verwachten? Nou, uh, muziek van Hazes natuurlijk. Oh ja, nou. ja. <laughs> Alleen maar Hazes. Ja. En uh, er komen verschillende zangers die komen dat opluisteren. Zoals? Zoals uh, Mau uit Zandvoort. Ja. Jeremy van der Berg. Ja. Uh, Erik Leffert. Erik Leffert, ja. Ja, ja die, als, uh, nou, die kan ik toch vallen, maar uh, die, ja, ja. Die, die kan ook kan... redelijk Hazes. Ja, te, uh, ja, ja. die kan, mee, kan ja. Ik er, er ook dingen. wat van hoor.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 Begin om vier uur, ja. Het en en is uh, 6 oktober, hè? daar moeten we er even bij zeggen. Ja, het is 6 ja. oktober. En, en, ik ben eigenlijk overgegaan van zaterdag naar zondag. De eerste jaren altijd zaterdag. Okay. Maar ik merkte dat het, uh, ja, mensen zaterdags vaak geen zin meer hebben... om Aha. de deur uit te gaan. En zondag is een ideale uh, ja, ja, ja, ja, ja. om even een ruitje te gaan doen in het dorp. Ja. En, en hebben we natuurlijk de herkenbare Hazes Unox-worstjes. Ja. Ja. Wat is eens tegen dat. Wat is dat? Nou, Hazes heeft ooit een reclame gemaakt op televisie... Ja. Ja. met uh, Unox-worstjes...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 Ja. En uh, wat was het? Het belang uh, Rondeveenen belang, geloof ik, ja, hè? Ja, dat hij heet het Ja, dat was natuurlijk in Vinkerveen daarin. Ja, klopt, ja. Ik zag een foto laat nog en uh, ja, toen zag je al dat hij niet uh, vaak in de spa zat, zeg maar. Nee, <laughs> maar. Wat heb je terug? Die Hazes is Hazen precies op tijd dood gegaan. Hè? Ja, eigenlijk ja. wel. Want ja. uh, hij werd doof. Ja, en uh, ja, het, eraan, het, is, ja, het werd dus wel heel triest, het want het uh, optreden in, uh, in Benidorm, dat is natuurlijk helemaal misgegaan. Ja, dat ja, ja, uh, klopt. Uh, ja. ja. Had hij veel maar, geld gestoken uh, uh, volgens ja. mij ook. Ja. Maar anders werd hij echt uh, ja, wat een wrak geworden. Ja. Ja. En nou is het een cultheld geworden ja, en, in ja. de jaren. Dus, ja. uh, denk je dat die muziek over, over 15 of 20 jaar nog steeds levend is? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het klassieke muziek wordt.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 Ja. Dat, nee, is, dat, dat, uh, is, dat heeft heel wel goed voor elkaar gekregen. En, en uh, de hele bevolkingsgroepen die misschien een beetje op hem meneer keken, uh, die, die zijn ook helemaal... Uh, ja, ja, ja, vroeger was het als je hazes... Ja, dan... Uh, dan uh, ja, maar nu is het uh, allemaal juppen. Die ja, de, uh, ja, klopt. ja, bijzonder ja, hè. Ook jongeren. Lopen. En jongeren, okay, ja. heel veel jongeren weer. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat, daarom denk ik dat het nog wel uh, weer doorgaat uh, ja, met ja, Hazes. Ja. Ja. Nou, nou, we uh, gaan het uh, meemaken, 6 oktober. Uh, 6 oktober uh, goed. Heel veel succes met de voorbereidingen. 4, uur, ja. 4 ja. uur begint het. Samen met de uh, HAZUS Unox-Horsjes wordt ja. het één ja, uh, uh, ja. groot feest. En wij dat gaan naar dan. het uh, nieuws toe. Wij gaan naar het nieuws oh, toe. Oké, okay, ja? dus. okay, bedankt uh, Kees. Ja, Dank je wel.